1 uur, Renaat Evers met het NOS-Journaal. Op verschillende politiebureaus hebben zich de afgelopen dag mensen gemeld... die betrokken waren bij de rellen in de Groningse plaats Haren... of die daarover een verklaring wilden afleggen. De politie in Haren heeft nog geen overzicht... van het aantal railschoppers dat zich heeft gemeld. De politie heeft zeker 200 tips over verdachten binnen... en er komen steeds meer beelden van de rellen vrij... waarop reelschoppers en plunderaars duidelijk te herkennen zijn. Er zit een team van 25 rechercheurs op de zaak.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 Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, weer een hele goede zaterdagnacht. Ik ga weer vier wereldreizen maken. We gaan het weer over. Allerlei thema's hebben. We praten met Nederlanders die in het buitenland wonen. Uh, wat gaan we bespreken? Bijvoorbeeld hoe Italianen omgaan met hun huisdier. En of de roddelpers net zo uh, agressief is in Bangladesh als in Nederland. Op die vraag krijgen we antwoord. Uh, ik ga eerst uh, heel even kijken of alle gasten uh, hangen. En of ze nog uh, wakker zijn en er zin in hebben. Uh, want ik praat zo meteen met Jan E-Link uit Italië. Uh, we proberen nog contact te leggen met Bangladesh. Uh, Karel, als je me hoort, neem de telefoon op. Uh, als je Radio 1 aan hebt staan in Bangladesh. En uh, we praten ook met Martijn Rosdorf uit Engeland. Uh, laat ik eerst eens even naar Jannik gaan. Jannik? Ja, nacht, zeg je dan. Hè. Uh, uh, ik ben wakker. Het is uh, gewoon dezelfde tijd in, in Italië als in Nederland. Ja, maar, dat uh, weet ik. <laughs> ja. Prima te doen hier. <laughs> ja, we hoorden net een, echt een hilarisch verhaal in het nieuws. Er was een man opgepakt. Die had een pilotenpak aangetrokken. En was zo, uh, had zo geprobeerd om gratis te vliegen. Is dat een, een typisch Italië-verhaal? Uh, nou, um, uh, er zijn wel heel veel verhalen in Italië. dat mensen proberen de regeltjes aan, uh, aan de laarzen te lappen. Dus dat bedoel in, in ik. In die zin. En in die zin uh, kun je wel zeggen dat het typisch Italiaans is. Maar ik had dit uh, nog nooit gehoord. Behalve dan uh, in Catch me, you... Catch me If You Can, de ja, film. Precies. Ja, precies. Het is eigenlijk ja. een vorm van oplichten. Ben je wel eens opgelicht daar? Hebben mensen wel uh, eens geprobeerd op te lichten? Nou ja, ja, ja, ze doen het heel slim. Dus vaak heb je het pas echt heel erg achteraf door. Maar uh, ja, het, uh, ik kan me nu niet echt een voorbeeld... Uh, maar ze proberen uh, het, het wel. Halen of zo. Nee. Het zit wel echt Zeker. in de cultuur. <laughs> Zeker. <laughs> Mooi. Martijn? Ja. Is, zijn de, de, de pubs in Brighton al dicht? Ja, nee. nou, we hebben een uurtje eerder hè? Oh, okay. dus, uh, dus het, is, het is nog in volle gang. Ja. Nee, maar de pubs gaan nog wel op tijd dicht, maar bijna niemand is meer pad. Want uh, je kan je beter klap noemen, want dan mag je de hele nacht open blijven. Dus. Ja, dat, uh, nee. oh, dat, dat zijn dan eigenlijk gewoon pubs en die noemen zich dan clubs om, om, om open te blijven. Ja. Ja, en Facebook-feestjes, zijn die daar ook een beetje hip? Nou. Dit, nee, dat, dat heb ik nog nooit van gehoord zo, van zo'n zo actie als gisteren in Haar in Engeland. Maar ja, wat niet is kan nog komen. Hè? Ja, Het was hartstikke gezellig hoor in Haar. Overigens, <tiedacht> <tiedacht> <tiedacht> lijkt Brighton lijkt eigenlijk wel het hele jaar door een beetje op haar hoor, s'nachts. Maar echt ja, mijn een... haar is eigenlijk echt een... Ik heb daar toevallig, nu we er toch zijn gemaakt... een programma waarin ik de gasvrijheid test uh, in steden of dorpen. Maar ja. als je daar komt, het is heel rustig. Er wonen alleen maar oude mensen en het is heel rijk. En dat daar dan zoiets gebeurt, dat is echt uh, enorm onwerkelijk. Ja. Nee, dat, nee, Brighton is echt altijd een partystad. En dat kunnen we van haar niet zeggen, geloof ik. Oké, okay, en karel uh, hangt, als het goed is, uit Bangladesh. Hallo. Hallo. Hallo, Nederland hier. <laughs> Goedemorgen. We hebben wat vertraging. Maar uh, de, de vorige keer vertelde je dat je meubels nog niet aangekomen waren. Maar zijn die ondertussen geland? Sorry, ik was even <laughs> ik heb ongeveer een half uur ver vertraging. Ik kan natuurlijk denk ik twee vragen stellen. De vorige keer vertelde je me dat je meubels nog niet aangekomen waren in Bangladesh. Zijn die nu inmiddels nee, geland? Uh, nee, nee, nee. Dat uh, duurt nog ongeveer anderhalve maand voordat we hier uh, een beetje vol zijn. Nou, en je nieuwe telefoon is er ook nog niet hoor, ik. Ik ga jullie zo meteen uh, spreken. We gaan eerst uh, heel even chillen met uh, wat muziek. En uh, dat wordt gezongen door Galet. En hij zingt over Aisha. Pronto Aïcha, regarde-moi. Oh, oh Aïcha, Aïcha, répond. This is my life and my love You are my life and you are my life I have lived with you but you Let's met Aisha. Radio 1. BNN. De wereld van Filemon. Ja, ruil je hond maar in voor een muis, een fret of een eekhoorn. Of zelfs nog liever een koe of een olifant. Die beesten zijn namelijk geschikter om als huisdier te houden dan een hond. Tot die conclusie komen de onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. Honden hebben namelijk de meeste ruimte nodig van alle huisdieren. Hoe zit het eigenlijk met huisdieren in het buitenland? Worden die goed verzorgd? Janiek? Ja, ehm. Um... Ja, ja um, ik, ik, ik zal uh, allereerst even vertellen dat het, uh, het hebben van huisdieren eigenlijk, uh, uh, ja, dat komt eigenlijk bijna niet voor in Italië. Echt niet? Uh, nee, nee, nee. Um, je moet je voorstellen dat het, uh, ja, ongeveer 80, 90 procent van de Italianen in de stad woont. En dan gaat het uh, vaak om appartementen. Ja. En dan, dan is het gewoon heel lastig in ieder geval om een kat of een hond te hebben. Ja. Dus, uh, want, want die mensen hebben gewoon geen tuin. En zoals je zelf zegt, uh, dat soort uh, dieren, vooral honden, hebben gewoon veel ruimte nodig. Dus uh, dat, dat leeft hier eigenlijk helemaal niet. De Italianen die, die, die leven zelf op straat. En dan, als ze dan thuis zijn, dan hebben ze genoeg aan zichzelf, om het zo maar te zeggen. En uh, dan hebben ze geen, uh, geen dier thuis. zo'n zo hele dure kat of zo'n zo klein, klein hondje, zo, hoe heet die ook alweer? Die uh, chihu Chihuahua. Chihuahua. Dat vind ik wel een beetje Italiaans uh, overkomen. Ik, ik vroeg aan een, uh, aan een vriendin van mij: nou, kan je dan geen, uh, geen knaagdieren of, of, of, of, of een konijn? Of weet ik of wat, het, dus hij is een konijn, is dat normaal in Nederland? Die uh, laten wij eigenlijk het weekend al het sudderen in de wijn. <laughs> dus, uh, de, de, de keuken is iets belangrijker dan het dierenwelzijn. Uh, maar daar is echt nog nooit van gehoord: een konijn in een hok. Nee, nee, nee, dat is. Dat je uh, nee. kennis helemaal niet. Wat dan hier? Heb jij een huisdier daar? Nee, nee, nee. Ik, euh, ik moet zeggen dat ik er euh, ook niet zo heel veel tijd voor heb. Uh, ook ik uh, geniet er vooral van om, uh, om buiten te zijn. En uh, daar is het weer ook gewoon nog, nu nog goed genoeg voor. Uh, uh, uh, nee, nee, ook geen behoefte aan moet ik zeggen. Maar als mensen dan een huisdier hebben, komt weinig voor, uh, horen we al. Wat voor dieren hebben ze dan? Ja, dan, dan zijn het waarschijnlijk toch veel honden. Dan zijn het mensen die uh, uh, toch een beetje buiten de stad wonen. Ja. Uh, en, en, en vooral boerderijen hebben de Italianen natuurlijk vaak honden. Uh, maar zoals je zegt, het komt niet vaak voor. Nee, niet maar, vaak... en, maar en, en ezels? Ezels? Je ja, kent ja, toevallig ook. een wielrenner, die heet Brosekin. die heeft uh, heel veel ezels. Ja, ja die, heeft hij die een olijfboerderij? Ja, <laughs> ook. Volgens mij, ja. Ja, Kijk, volgens mij wel, ja. ja dan, dan is het... Dan is het, uh, je kan het dan een huisdier noemen, maar waarschijnlijk uh, uh, is de Italiaanse gedachte gewoon om het beest te laten werken. Dus, uh, oh, om uh, echt die, beetje, die, die, die olijven te sjouwen? Zelf een beetje lui doen als een echte Italiaan en het beest uh, voor je laten werken. Zo gaat dat. Ja, ik, ik las trouwens wel eens een keer in de krant dat, uh, dat er wel een ziekenfonds speciaal voor huisdieren bestaat daar in Italië. Is dat waar? Is dat, uh, ja, misschien is het... Uh, dat, dat heb ik nog nooit van gehoord. Oh. Nou ja, het, is ook, het is misschien ook wel makkelijk om zoiets op te richten als er weinig, uh, weinig dieren zijn. Dan kan je dat makkelijk <laughs> ja, controleren. Het kost geen reet, nee. Ja. Nee, precies. Hoe, hoe, hoe gaan Italianen over het algemeen met, met dieren om? Uh, nou, volgens mij. Uh, uh, uh, uh, uh, is het niet zo, zoals in Nederland, dat, dat dieren bijna als mensen uh, worden beschouwd? Ik ben, nee. Toen, uh, Ital uh, Italianen voelen zich toch wel echt mens en dieren zijn dan wel uh, ondergeschikt. Ja, want in ik Amsterdam heb veel... je zelfs tegenwoordig macrobiotische, biologisch dynamische dierenwinkels. Uh, ja. dat, dat het voer dan uh, biologisch is, maar dat zul je in Italië dus niet treffen. Nee, daar zullen ze ons echt om, uh, om uitlachen bijna, denk ik. Uh, uh, de Italianen, die, uh, ik, ik, ik ken aan de andere kant ook niet heel veel uh, voorbeelden van, uh, van mishandeling of, of dat soort zaken. Maar, uh, soms dan wordt, dan heb je zo'n paard, dan wordt het hoofd eraf ge gesneden en dan wordt het ergens in de bed gelegd. Dat is meer uh, <laughs> <laughs> wat uh, voor de maffia inderdaad. Uh, dat zijn de verhaaltjes inderdaad. Maar je, ja. Van, van dierenbegraafplaatsen en dat soort zaken heb je nog nooit van gehoord eigenlijk? Nee, nooit gezien. Nooit gezien. Nee. nee. En, nee. Maar ze eten ze natuurlijk wel, dieren. Ja, zeker, zoals ik zei over dat konijnen. Uh, um, en van alles uh, uh, eten ze hier. Dus, uh, dat, dat, de keuken is heel belangrijk uh, in Italië. En, en, en dieren maken daar uh, onderdeel van uit. Dus eigenlijk kan je zeggen: het ja, grootste ja. verschil met Nederland is gewoon dat er, dat er weinig huisdieren zijn, überhaupt. Maar dat ze dieren ook gewoon als dieren zien. Precies, precies. Wat vind nou, jij daarvan eigenlijk? Om, er is ook weinig om een, uh, om een huisdier te hebben. Ik bedoel, in, in Nederland, als je in de supermarkt loopt bijvoorbeeld... dan heb je echte echt rijen voor, voor dieren, uh, uh, spullen, dierenartikelen. En, ja. en als ik door de stad loop, dan zie ik een, een hondenkapper. Dat, dat heb je hier helemaal niet. Nee, ik denk echt dat je heel goed moet zoeken om, om, om, dieren, uh, om hondenvoer te krijgen bijvoorbeeld. Ik denk dat je echt goed moet zoeken. Ja, en wat vind jij daarvan? Dat die, dat die Italianen ook iets minder hysterisch met, met, met dieren omgaan? Nou, ik vind wel dat je, dat je uh, altijd uh, gewoon goed om moet gaan met dieren. Maar ik vind aan de andere kant ook, kijk, de cultuur is hier gewoon dat, uh, dat, dat, dat mensen gewoon uh, uh, niet echt behoefte hebben aan dieren om, om hier uh, om een huis te hebben. Nee. En kijk, als je daar geen ruimte voor hebt. Ik, ik, ik ken in Nederland ook mensen die bijvoorbeeld een, uh, een, een, een, op een flat wonen en dan een huisdieren ja, ja, ja. hebben. Dat vind ik dan zelf een beetje zielig. En dat ja, dat en die mensen gaan dan gewoon. weg en dan zie je die honden ze op het balkon heen en weer lopen. Precies, precies. Dat, precies, vind ik dat op, zo ben, ja, ja, ja, precies. Dus. Ja, dat, uh, dat, dat vind ik dan wel een positief punt. Maar uh, ja, als er echt uh, onvoorzichtig om wordt gegaan met dieren, dan, dan vind ik dat toch altijd wel. Uh, ja, dan, dan, dan ben ik wel trots op Nederland, we dat betreft. We gaan wel goed met de dieren om in Nederland. Janik, ik uh, ga je zo meteen weer spreken. Ik ga even uh, naar Bangladesh. Uh, Karel, goeienacht. Ja. Goeienacht. Ik ben nou wel ontzettend benieuwd, wat van dieren hebben ze in vredesnaam in Bangladesh? In nou ja, je huis. hebt heel veel dieren in Bangladesh, maar qua huisdieren... denk ik toch wel uh, dat het voornamelijk over honden en katten gaat. Oh. Um, ja, Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat heel veel mensen... Uh, de, de huisdieren zijn eigenlijk meer een beetje voor de, voor de rijke mensen... Zo... Arme mensen die verzorgen wel de straatkatten en de straathonden... zodat de ratten en de, en de andere gore beesten op afstand blijven. Hoe, hoe verzorgen ze maar... die dan? Ja, dan, dan zetten ze restjes rijst. Dat zetten ze gewoon buiten en dat eten die beesten dan op. Ze geven ze gewoon eten. En terwijl ze al arm zijn... Terwijl ze arm zijn, ja, je, je moet voorstellen, niks wordt weggegooid. Dus alles wat overblijft daar, uh, of uh, restjes, plastic of papier... ...alles wordt gebruikt om, uh, om nog nuttig te maken. Dus ook de restjes rijst. Maar, dan, maar dan, dan loopt het toch helemaal uit de hand? Dan komen er toch steeds meer dieren bij? Nou ja, dat klopt wel, want uh, de, je hebt bijvoorbeeld zo ook katten. Ik vertelde vorige keer over de Nederlandse club. ja. En uh, daar lopen, uh, lopen een paar katten rond. En die zijn nu allemaal zwanger. <laughs> en dus is gewoon een, uh, daar is gewoon een straatkat overheen gegaan. En uh, er zijn nu iets van uh, vijf kittens geboren. Dus in die Nederlandse club uh, stikt het nu van, van de poesjes? Ja, ja. Ja, voor de luisteraars uh, nou, die de vorige week niet, niet, ge, niet geluisterd hebben... jij zit in Bangladesh, uh, we hadden het over het uitgaan, dat kan daar niet echt. En dat doe je dan in een nee. Nederlandse club met allemaal andere Nederlanders... die daar in uh, Bangladesh wonen. Maar als rijken vooral huisdieren hebben, dan is het wel een soort statussymbool dus. Ja, nee, absoluut. Uh, daar worden kosten nog moeite gespaard. Uh, maar dat is ook echt alleen maar om te laten zien hoe goed je wel niet bent. Want Zeg maar, het uitlaten dat is niet iets wat de rijke, la, rijke local gaat doen. Die, die laat dus gewoon zijn bediende, die misschien 4 euro per dag verdient, die uh, laat die de hond uitlaten. Dus dan zie je zo'n arm, dun, uitgehongerd mannetje over straat lopen met een hele dure rashond. Met een hele de dikke hond. dikke gouden halsband. En die honden worden ja. dan ook wel eens opgegeten door die, die hulpjes. <laughs> Ja, dat heb ik nog niet gezien. Nee. Nou, we komen zo meteen uh, bij je terug over een uh, ander onderwerp, Karel. We gaan heel even naar, uh, naar, naar, naar Brighton. Naar Martijn. Martijn? Oh, Martijn uh, die... Uh, die Martijn is even naar een Facebookfeestje. Uh, dus dan gaan we eerst even kijken hoe het op andere plekken in de wereld zit... wat betreft huisdieren. Hier volgen wat feitjes. De wereld van Filemon. In Roemenië wonen de meeste zwerfhonden ter wereld. Overal zijn ze te vinden. Van de duurste wijken in de stad tot de dorpjes op het platteland. Over het algemeen worden ze heel slecht behandeld. Maar gelukkig zijn er wat goede doelen die voor ze opkomen. In Amerika had de man maar liefst 3 miljoen bijen als huisdier. De man was een erg groot liefhebber van deze insecten en zorgde goed voor ze. Maar toch heeft de politie een inval gedaan en zijn al zijn bijen weggenomen. In India heb je geen hond of kat als huisdier of een vis, maar een koe. Want die zijn natuurlijk heilig in India en ze worden enorm vereerd. In Zuid-Amerika is het dan weer heel normaal om slangen als huisdier te houden. Deze dieren zijn een soort waakhonden, want ze worden gebruikt om inbrekers af te schrikken. De wereld van Filemon. Ja, Martijn Rosdorf uh, in Engeland. Nou, niet zo heel ver weg. Uh, nee, in ik, Nederland ik worden... Ja, ik ben er, Filemon. Maar... <laughs> oh, ja, dan, ja, dan heeft... Uh... Er zit hier een soort uh, dronken technicus. Die heb ik uh, net uh, wijn gevoerd. En die heeft die schijf geprobeerd uh, over okay. <laughs> te ja, het zetten. Te. Oh, hij ja, kijkt me nu heel boos aan. Nee, het was een ja. grapje hoor. Het was een grapje. Hij ja. komt ook uit de achterhoek, dus uh, hij is wel wat humor gewend. Uh, Martijn, okay. uh, in, in Nederland worden huisdieren steeds minder populair. Hoe zit dat bij jou? Het ja, is andersom in, uh, in uh, Engeland. Nee, in Nederland, ik heb het even opgezocht, daar neemt het ook het aantal huisdieren af. In Engeland neemt dat toe: meer dan de helft uh, van de. Engelsen heeft een huisdier. Stel je voor hand, hond of kat. Ja. Uh, ze zien zichzelf ook als de uitvinder van het huisdier, de Engelsen. Klopt dat wel een beetje? Want heel veel hondenrassen en kattenrassen zijn in Engeland uh, begonnen, zeg maar. Dat, dat fokken en kruisen, hoe dat ook allemaal heet. Ik heb zelf geen huisdier, <lacht> dus ik heb er niet echt verstand van. Nee, maar je hebt ook maar heel veel. In Londen, want, want ik hoorde net in, in Italië. Ja, mensen wonen in de stad, mm -hmm. dus geen plek en geen, geen ruimte. Maar in, meer dan de helft van de Londenaren heeft een hond of een kat. Ja, en je hebt daar ook natuurlijk heel veel van die hondenshows, hè? Waar ja. ze die beesten de hele tijd aan het optutten zijn. Ja, ja het, het huisdier, dat wordt uh, heel erg serieus genomen in, uh, in Engeland, in Groot-Brittannië. Ik weet trouwens niet hoe het in Schotland en Ierland zit. Maar in ieder geval in Engeland, in het, Zuid Zuid het zuidoosten waar ik woon, dat is wel een beetje het rijkste stuk van Engeland. Mm -hmm. daar, uh, daar nemen ze het heel erg serieus. Je ja, hebt natuurlijk hè, de, de Jack Russells, maar echt ook allerlei rashonden, keurig gekaveerd. En, uh, en de, de duurdere types honden, die zie je, die zie je hier ook. Tot in grote hoeveelheden. Een ja, groot je ook... verschil met, met Nederland allemaal aan de lijn hè? Oh, en okay. de poep opruimen. Ja, want een loslopende hond, dat zie je nooit. En poep op de stoep zie je ook nooit. Uh, en, maar hoe doen ze dat? Als... Hoe doen ze dat? Want uh, ik, oh, ik word daar de... nog steeds. Het is, het is een cliché, maar nog zo boos kan ik daarom worden, dat je dan s ochtends je, je huis uitloopt op een frisse lenteochtend bijvoorbeeld, en dan ligt er zo'n drol. Dat, oh, verschrikkelijk. Ik was vorige week in Nederland. Ja. En toen liepen er voor mij twee dames met een oude mottige hond. En die hond die scheet en die maakte een enorme drol midden op het wandelpad. En die dames, die zeiden tegen mij goedemiddag, en die lieten mij gewoon voor die, langs die drol langs lopen. En, en die, ja, niks opruimen. Maar in Engeland hebben ze allemaal aan de riem zo'n paar van die zakjes. En dan je ja. ze echt heel smerig. Maar dan pakken ze die drol beet. En dan draai je dat zakje zo buiten En dan gaat hij in en een van de vele prullenbakken. Ja, in Nederland, heb je, ook, Nederland dat, heb je dat ook hoor. In Nederland heb je dat ook. In Nederland heb je dat ook. Maar gewoon oh. sommige mensen die hebben daar dan geen zin in. Nou ja, in Nederland ligt gewoon veel poep. En in Engeland zie je eigenlijk nooit poep liggen. En ja. ook in parken mogen honden niet komen. De meeste parken in Londen en Brighton. Het zijn geen honden, mag niet. Dat is wel lekker. Ja, ik vind het wel fijn. Ik ben niet zo'n grote hondenliefhebber. Ik ben meer een kattenman, maar ik vind het wel fijn. <laughs> heb je katten? Nou, ik had katten, maar nu kan het niet meer. Nee. Dat is op reis. Ja, maar dat is zielig voor die beesten. Ja, ja in, in, in uh, Nederland zie je soms ook wel dat er voor, voor huisdieren... meer uitgegeven wordt dan voor kinderen. Dat, ze, ja. dat die, die honden nog net niet op een troontje zitten. Zie je dat in Engeland ook? Nou, ik, ik, ik weet het niet heel precies, maar hmm. wat ik in, nog nooit in Nederland heb gezien, dat zijn hele grote supermarkten, maar dan alleen maar voor dieren. Oh nee, dus nee, dan nee dat kennen we niet. Je niet alleen dierenvoer kopen, maar manden en kleding. En ja, ik heb er wel eens... Nou, Kijk, hier vlak aan de zee, aan de kust, staat een hele grote dierensupermarkt. En daar hebben ze ook merkkleding voor honden en katten. Van, <laughs> van Ralph Lauren en Burberry, ken je dat met van die ruitjes? Ja, ja dat ken ik zeker, ja, zeker. Dat is echt en dan kan je zo'n jasje voor je hond kopen. Uh. En ook ralvelongen. En als je de mensen daarom vraagt, dus dan wijst je ernaar. In het begin deed ik dan een beetje lacherig. zo. Gewoon, kijk die hond. En dan, zei die, dan, dan zegt zo'n vrouw van... Wil je het even van dichtbij bekijken? En dat vinden ze helemaal geen bezwaar. Ze zijn daar wel trots op. Yeah. Dat ze hun hond in zo'n duur... Jurkje hebben kunnen steken. Ja, want in Nederland heb je dan wel van die hele chique uh, dierenwinkels. Maar mensen die, die zijn er toch wel een beetje ongemakkelijk bij. Maar in, in Engeland is dat dus helemaal niet zo. Nee hoor. Nee, nee, nee. Dierenliefde is in Engeland heel erg belangrijk. Ik bedoel, als ik ga wandelen, dan kom ik eigenlijk altijd wel, en dat doe ik elke dag, dan kom je altijd wel iemand tegen met, met een collectebus en kattenoren op zijn hoofd. Die voor zwerfkatten aan het collecteren is. In elke supermarkt staan die hele grote kartonnen dozen. Echt heel groot. Zo eentje, zeg maar maar waar minstens een grote koelkast in kan, met een gat. En dan kan je dan in de winkel kattenvoer kopen of hondenvoer. En dat uh, gooi je dan in zo'n doos. En dat wordt dan naar de uh, plaatselijke zwerfhondenverenigingsbeschermingsclub gebracht. Dat meen je en die, niet. Uh, en, Ja, en, en die, dat zijn echt rijkelijk gevulde uh, dozen altijd. Dus als je echt ja. uh, een, een beetje leuk leven wil als zwerfhond, dan moet je gewoon naar Engeland ja. gaan. Ja. Het grappige is dat ze die, die, die, die, die hebben, ze, hebben ze ook wel eens voor de homeless, voor de daklozen, ze hebben ze ook zo'n zo kratje. En daar zitten dan echt heel met drie pakjes uh, <lacht> kuppensoep in en een, en een, en een oude snikker. Dus je ziet er en, regelmatig zwervers in het hondenvoer liggen? <lacht> <lacht> nee, een slimme zwerver heet een hond in Engeland. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en ja. In, in Nederland hebben wij natuurlijk de Partij van, van de Dieren. Ja, nee, dat heb je niet hier. Dat heb je daar niet. Nee, maar, nee, je, nee. maar dat zou je je dan wel voor kunnen stellen, toch? Ja, je zou het je voor kunnen... Nou, misschien... Ja, nee, het is allemaal zo goed voor dieren. Nee, dat is, dat is niet nodig. Dat vinden ze zelf. Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk er is net zoveel dierenleed in de bio-industrie en zo. Dat zal allemaal wel. Maar ja. een huisdier in Engeland, dat, heeft, dat is gewoon, heeft een andere betekenis dan in Nederland. Het is veel meer een, nog meer een lid van de familie. En het is heel belangrijk. En het is heel Engels. En ze zijn er heel trots op. Ja. En, en, wat ja, vind je daarvan? Nou ja, slans, wij slans eer, zullen we maar zeggen. Ik vind het allemaal prima. En uh, Engeland is een leuk land om te wonen. Ja. Maar zoals Asterix ooit al tegen Obelix zei... Ik bedoel Obelix tegen Asterix. Uh, rare jongens, die Engels. <laughs> ja, ja. Maar, maar ik stel me bij hondenbezitters en kattenbezitters... vooral wat mensen voor van middelbare leeftijd. Een beetje middelklasse. Maar als je jong en hip bent, dan heb je geen huisdieren, denk ik, toch? Jawel, jawel, jawel, jawel. Oh. Ja hoor. Zeker, um, nou ja, dat zie je in Nederland ook wel. Dus hè, de hipsters met... Uh, de, de, de hippe figuren We hebben ook hippe honden. Wat is een hippe hond dan? Ja, ik ken die merken allemaal niet. Oh, maar maar ik, hoe zie je eruit? Je hebt, je hebt, je hebt chads. Weet je wat het woord? Chads, dat betekent eigenlijk een beetje tokkie zeg maar. Ja, ja. En die, en die hippe Tokkies, die hebben dan inderdaad heel veel tatoeages. En in de ene hand een blik, uh, zo'n zo lager blik van een, van een pint. Dus dat is meer dan een halve liter. En in de andere hand hebben ze dan zo'n een, een riem met een uh, vechthond eraan. Zo'n pitbull type. Oh, ja, ja. ja. Maar, en, en de hipsters, weet je wel, met, die, met een hele dure designerbril en bloes en, en baard, die hebben dan in de ene hand hebben ze een, een latte, uh, een zorgvuldig opgeschaam koffie. <lacht> ja, ja. En in de andere hand een, een, een aandoenlijke, uh, weet ik veel wat voor hond dat is. Ja, zo'n bibberend konijn. Niet boven de knie, maar uh, wel uh, keurig gekapt, zeg maar. Ja. Beetje zoals de... Ja, de honden lijken op hun baasje. Nee, jonge mensen hebben echt huisdieren hier, absoluut. Grappig, zo dichtbij en dat het dan toch daar zo anders is wat betreft <laughs> ja. dieren. In de mond dat zeg ik bijna elke dag. Zo, ver, ja. zo dichtbij en zo'n ander land. Ja, we gaan even naar een liedje luisteren, Martijn. En uh, dat is uh, Frans, ook uh, niet heel ver weg. Uh, het is van uh, Jordi en het heet Dur d'être dur bébé. dur d'être dur bébé. Ja, die Jordi die had natuurlijk al lang in bed moeten leggen. Maar hij zong toch nog even voor ons. Duur, duur, dette, bedden. Radio 1, PNN. De wereld van filemon. Goedenacht, je luistert naar De Wereld van Filemon. Het programma waarin we bepaalde uh, zaken uitzoeken hoe ze in het buitenland zitten. Uh, we gaan eerst even uh, naar de zuip voordat we naar het volgende thema gaan. Want elke uh, zaterdagnacht neem ik een uh, drankje mee. Uh, een beetje alcohol, dat mag natuurlijk wel zo op de zaterdagnacht. Uh, dit keer is het wijn uit Italië. Want uh, we, hebben een beller, uh, we bellen met iemand uit Italië. Uh, Janik Eling namelijk. Uh, het is een Chianti. En uh, het mooie verhaal achter deze wijn, een Chianti Classico... is uh, dat die gemaakt is door een prinses. Haar man stierf op een gegeven moment. En toen zat ze daar in Italië met de landgoed. En toen dacht ze, wat moet ik nou gaan doen? Weet je, laat ik uh, mijn allerlekkerste drankje gaan maken, namelijk wijn. En dat heeft ze gedaan en enorm veel prijzen gewonnen. Het gaat om de Castel in Villa, uh, een Chianti Classico. Een echte uh, uh, pure wijn. Echt met één drijf hoe een klant die eigenlijk hoort te smaken, zo smaakt hij. Uh, we gaan uh, naar het volgende thema, namelijk uh, celebrities. Uh, want uh, regelmatig staan er natuurlijk uh, zaken in de krant over celebrities. Bijvoorbeeld uh, Lindsay Lohan, uh, die dan weer uh, iets, om, iets omstredens heeft gedaan. En we gaan eigenlijk kijken uh, of er in het buitenland ook uh, sterren wonen... die omstreden dingen doen. Want uh, wij kennen natuurlijk vooral de Engelse, de Amerikaanse... Een beetje de Duitse sterren, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de Italiaanse sterren, Janik? nacht nog een keer. Ja, nacht nog een keer. Ik uh, wil allereerst zeggen dat ik in de Chianti woon, maar uh, uh, dat ik dus erg benieuwd ben geworden naar die wijn. Ja, je moet je uh, zeker gaan drinken. <laughs> ja, maar welke stad staat erop? Uh, even kijken. Ga ik zo even, ga, ga ik zo even voor ja. je uitzoeken. Daar doe ik even het licht aan hier. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal ja, ik heb helemaal een beetje goed. sfeerlicht gemaakt, dus ik kan het uh, etiket net niet lezen. Ik ga, ik nou. ga het je mailen. <laughs> helemaal goed. We kennen natuurlijk hey, uh... allemaal Berlusconi. Ja, ja, ja, en uh, uh, het verhaal wat een beetje speelt, heeft daar wel, uh, hier in Italië heeft daar wel mee te maken. Uh, de Rodderbladen staan vooral uh, vol hier met de, uh, uh, met de borsten van, uh, van Kate Middleton. Maar daartussendoor uh, zijn er ook nog wat Italiaanse verhalen. Wie uh, heel populair zijn op het moment zijn Alessia en Julia. En Alessia en Julia, die uh, zijn bij een grote uh, televisieverkiezing, zijn zij verkozen en uh, zij zijn vedine geworden. En dat is Sorry, heel wat belangrijk. zijn ze geworden? Iedalië, ze zijn vedine geworden. Dat is een iederjaars woord voor uh, yeah, showgirl eigenlijk. Uh, uh, ik of je wel eens naar de Julia televisie? Uh, ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja. Het is, uh, uh, Doet het is heel fruity. belangrijk om in je programma's makkelijk programma. uh, uh, uh, uh, uh, mooie vrouwen te proppen. En uh, zij hebben een soort, uh, uh, soort wedstrijd gewonnen. Uh, en, en dat betekent dat zij het, de komende twee jaar uh, een, een belangrijke TV-show mogen meehelpen presenteren. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus, uh... Daarom lijkt het ook zo mooi om in Italië presentator te zijn. Dan, dan sta je daar tussen alleen maar mooie vrouwen. Ja, ja ze helpen je gewoon, uh, Filemon. Dus, uh... Die hebben ook niet zoveel kleren aan. Het is vaak warm in die studio's, natuurlijk. Hoe het hier gaat is, uh, als je zeg maar het nieuws presenteert, dan uh, uh, komen zij uh, het, het nieuws dansend naar je toe brengen. Dus uh, <laughs> met zo min mogelijk kleding aan en dan ja. een dansje. En dat eindigt dan op de nieuwsdesk. Ja. En uh, zo, zo gaat dat. Ja. En, en doen zij ook wel stoute dingen? Uh, ik heb het idee vooral met Berlusconi. Oh, <laughs> Op televisie is het uh, ja, de, de, de, de ja maar het is niet dat ze en, in het uh, nieuws komen omdat ze weer ergens uh, dronken gevonden zijn of omdat ze een slipje gefotografeerd is als ze uit de auto stappen. Oh, zeker, zeker als ze voorgesteld worden, worden ze altijd keurig voorgesteld als studentenrechten en studentes, uh, weet Ik vond het allemaal hele intelligente dames, <laughs> maar. Uh, je, je kan ze regelmatig in de, in de bladen vinden omdat ze weer uh, uh, uh, zich hebben misdragen in, uh, in de clubs in Milaan. Ja. En dus, uh, wat voor dingen doen het. ze dan? Uh, uh, ja, vooral drugsverhalen. Weet je oh. ja. Ja. En, en hoe valt dat in <laughs> dat Italië? Ja, in Italië is niet, het niet heel erg <laughs> open, toch? Uh, wat betreft drugsverhalen. Nee, nee, nee. Italië is heel erg uh, heel erg gesloten wat betreft drugs. Dus uh, als, als je zegt dat je uit Nederland komt, dan uh, dat is volgens mij in elk land zo. Ja, ja, dan, wil je... uh, dan willen ze het hebben. Ja. Uh, maar uh, nee, het is uh, je, je, kan het wel, uh, <laughs> je kan het wel overal krijgen, maar het mag gewoon niet. Zijn deze twee dames geliefd? Uh, ja, ja. En uh, bij de mannen natuurlijk, uh, dat hoef ik je niet uit te leggen. Uh, het, <laughs> nu wel, echt toch eens uit? Met, met open mond te kijken. Hoe, hoe zien <laughs> ze eruit? Nou, het, het, het, er worden altijd twee gekozen. En die ene is uh, dan een brunette en de andere is een blondine. Het zijn... Uh, ja, dus, ze hebben meegedaan aan de Miss Italië verkiezingen. Het is ongelooflijk wat daar, wat daar staat. Dus, uh, dus het is lang, het is slank. En, ja, ja. En, ja, en ja. waarschijnlijk ja. Een enorm grote borsten die het, uh, waarschijnlijk het, niet het echt zijn. Allemaal, uh, het beweegt allemaal keurig, zeker. Ja, maar... maar, ja. maar maar zou je ze kunnen vergelijken met sterren die uh, in Nederland uh, bekend zijn? Uh, Is het zoiets als dat... Kelly of zo? Of... Nou, ja, Kelly was wel. Al... Meer Jolanten. Ja, ja uh, misschien. Uh, maar Jolanten, die, die, die, die, die, die doet ook nog wel echt gewoon een programma. En, en zij zijn echt, uh, echt wel gewoon. Misschien zou je ze kunnen vergelijken met Leontine, weet je nog wel? Van, uh, uh, wat was het ook van avontuur? Ja, ja, ja, ja. Volgens mij Rad van avontuur, ja, ja. Ja, of Rad van Fortuyn. Rad van Fortuyn. Ja, uh, Rad van... Ja, Daar zou je ze eigenlijk mee kunnen vergelijken. Dus, ze zijn, dus ze eindelijk... kunnen eigenlijk niet echt iets, maar ze zijn beroemd omdat ze zijn wie ze zijn. Ja, en daar en, en, ja, gewoon echt heel populair uh, om hoor. En kijk, de mannen vinden dat geweldig, maar de vrouwen vinden het ook heel belangrijk. Die vinden het gewoon belangrijk. Dat zij als Italianen uh, als mooi worden neergezet. En, en dan moeten er ook gewoon twee goede gekozen worden, vinden zij. We wat zijn echt heel trots op. Uh, ook bijvoorbeeld uh, de Miss-Italië-verkiezingen. Dat is echt iets heel belangrijks. Ja, wat vind jij van hen? Ja. Um, Heb jij een poster ja. op je kamer hangen? Boven je bed? Nee, dat, dat... Nee. nee, maar als ik mijn ogen dicht doe, dan uh, heb ik, zie ik wel vaak Italiaanse vrouwen voor. Dus dat, uh, dat, dat is wel zo. Maar ik heb altijd wel, ik... bij dat soort vrouwen, ze zien er inderdaad heel mooi uit... maar ze worden toch wel iets minder aantrekkelijk... omdat ze het ook zo erg weten dat ze mooi zijn en er zit ook niet veel achter. Het lijkt... Het is, uh, ja. heb jij dat ja, niet? Het is wat, het is wat, wat nou, ja, ik, ik beschrijf Italiaanse vrouwen gewoon als... Uh, je moet je voorstellen dat je langs een etalage loopt... en dat je gewoon alleen maar kijkt. en uh, dat, dat vind ik heel prettig zelf. Ja, ja Italië is natuurlijk ja. wel een land dat gaat heel erg om vormgeving. Hè? Hoe het eruit ziet. Zeker, zeker. <laughs> is ook heel ja. belangrijk, hoor. Is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker dromen over die vrouwen. Goeienacht. Dat ga ik ga gaat... mijn ogen doen en dan zie ik ze weer vormen. Ja. Dan gaan wij naar Bangladesh. Karel? Ja, uh, sterren in Bangladesh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, niet, uh, geen Italiaanse praktijken met uh, tieten op tv en god weet wat. Het is Jammer. Uh, een moslimland, dus het is natuurlijk heel uh, keus en uh, netjes en, uh, en uh, vroom op televisie. Ja, ja. Maar, en, en wat is maar de... uh, ja, ik had... Sorry. Maar wat is bijvoorbeeld een omstreden uh, ster daar? Nou, het uh, is wel grappig. Van de week uh, uh, was ik op een feestje en daar kwam ik Tamina Shafiq tegen. Oh ja, die. En dat is een, Nooit uh, van gehoord. Ja, nee, precies. Dat is uh, een actrice uh, en vrouwenactiviste hier in Bangladesh. En die heeft uh, voor heel veel ophef gezorgd door met een aantal andere meisjes uh, de vagina-monologen op te treden. Oh jeetje, ja. Dat is daar natuurlijk dat wel echt een te Ja, dat is uh, gewoon het toneelstuk waar vrouwen uitgebreid vertellen over seks, over seksualiteit, over uh, echt. Over hun vagina en dan gaan ze dingen zeggen over, nou, mijn vagina die houdt wel van een lekker broodje kroket of zoiets. <lacht> maar, uh, nou, ik moet je voorstellen dat echt dat, dat begrepen mensen heel leuk, maar niets van. Nee, hoe, hoe werd erop gereageerd daar? Ja, echt uh, mensen die schreeuwend de zaal uitliepen, uh, vertelden ze. Echt, ze vertelden dat, de eerste keer vooral, toen was het echt, mensen waren zo gechoqueerd dat ze wegliepen en zeiden, nou, dit hoef ik nooit meer te zien. Ook in de krant was best, best veel ophef daarover. Maar doordat er zoveel nieuws over was, kwamen er heel veel mensen die wilden wel het met eigen ogen zien. En zo langzamerhand is dat wel succes geworden eigenlijk. Maar wordt zo iemand dan niet heel erg gehaat in zo'n land? Uh, nou, eigenlijk nu op de deur is dit wel iets geworden wat uh, de vrouwenbeweging heel veel goeds heeft gedaan. Uh, dus eigenlijk uh, heeft dat wel een positief effect gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een, een schrijfster die in 1994 had geschreven over vrouwenonderdrukking. Uh -huh. En die kreeg een fatwa over zich uitgeroepen... en die moest het land ontvluchten. Hey, wat vind je er nou van zelf om in zo'n kuisland te wonen? Ja, uh, je merkt er eigenlijk niet zoveel van. Je ziet, Op straat zie je eigenlijk bijna nooit vrouwen. Er zijn eigenlijk alleen maar mannen op straat... En ja, ja je, je, je, mijn, mijn vrouw bijvoorbeeld, die moet wel altijd zorgen dat er, dat er schouders bedekt zijn. En dat ze geen uh, uh, korte rokjes aan heeft. Maar het is verder niet uh, ja, bedrukkend of beklemmend of zoiets. Maar een van de mooiste dingen in het leven, het klinkt misschien een beetje ordinair... vind ik op een terrasje zitten en dan naar mooie vrouwen kijken... Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, maar ja, dat gaat hier niet op. In de eerste instantie omdat er niet echt terrasjes zijn. <laughs> nee. En in tweede instantie omdat... Uh, ja, de, de vrouwen zijn hier gewoon veel, heel anders gekleed. Maar en mis je, het is wel je dat grappig, dan niet? Want je, jawel, jawel, dat wist ik wel. Nee, en mis maar, je dat niet? Ja, het is wel leuk hoor... Want Zo'n vrouw in zo'n uh, sari die helemaal bekleed is... en ook zelfs vrouwen met een hoofddoek... Uh, die herken je ook nog wel als mooie vrouw... als je alleen maar de ogen ziet, bijvoorbeeld. En je kan natuurlijk heel veel fantasie uh, erop kwijt. Ja, maar ik ben natuurlijk ook heel netjes getrouwd sinds een maand. Dus daar moet ik even mee uitkijken. Ja, maar kijken mag. <laughs> ja, dat hm. is waar. Nou, ik zou zeggen, ga lekker uh, mooi naar je eigen vrouw kijken en uh, wat dan niet meer doen. <laughs> ik hoop je snel weer te spreken, dankjewel. Uh, en wij gaan... Hoi. Hoi, hallo. Wij gaan heel even naar... Mijn systeem loopt vast, pardon. Wij gaan naar Engeland, Martijn. Ja. ja, al die uh, sterren in Engeland die kennen we natuurlijk uh, maar al te goed. Maar zijn er ook beroemdheden die heel erg omstreden zijn... die wij misschien in Nederland niet kennen? Uh, nou, ken je Fatboy Slim? Ja, de, de, de, de muziekgroep, oh. ja zeker. Nou, de, de, de DJ Norman Cook. Ja, maar heb die, is niet zo om, die, is, die, die is dus bekend, oké. Maar ik wist niet dat hij omstreden was. Nou, dus is omstreden omdat hij oud is, zeggen ze in Engeland... maar nog steeds... De hippe dj wil uithangen. Daar wil ik zo meteen meer van horen. We gaan Goed. eerst heel even kijken hoe het in de rest van de wereld zit... wat betreft omstreden sterren. De wereld van Philemon. In Canada woont het allerberoemdste jongetje ter wereld. Gillende meisjes staan dagelijks voor zijn deur... en hij heeft 28 miljoen volgers op Twitter. Ik heb het natuurlijk over Justin Bieber. In Zuid-Amerika wonen veel lokale beroemdheden niet in villa's, maar in sloppenwijken. In deze buurten treden ze op in hutjes van golfplaten, maar toch zijn ze enorm beroemd. In Japan is Mitsuru Adachi een grote beroemdheid. Hij kan niet zingen, dansen of acteren, maar hij kan wel heel goed tekenen. Deze man is vooral goed in het tekenen van manga en bekend in heel Azië. De wereld van Philemon. Ja Martijn, je had het even over Fatboy Slim. Die ken ik vooral uh, van zijn muziek. Maar uh, ja. wat doet hij nog meer? Ja, nou, die geeft een grote concert in een stadion. Maar ik moest zelf denken ineens, tijdens dat jij net aan het woord was... toen ik in Engeland kwam wonen, nu bijna vier jaar geleden... toen had ik nog nooit gehoord van Jordan of Katie Price. Uh, dat is een mevrouw die heeft eigenlijk nooit iets gepresteerd... behalve een paar gigantische bombonella's... Uh, aan laten monteren. <laughs> Bombonella's. Die ja, ken ik nog niet. Ja, Dat is mooi. Een mooi nou ja, woord. Bombonellas. Dus uh, maar in ieder geval, die, die, die mevrouw die zit dan in zo'n reality show. Mm -hmm. Die heeft dan een, haar eigen soap. Ik heb nog nooit van haar gehoord. Maar als je hier de hello of de oké okay openslaat, toevallig. Dan staat zij gewoon echt... In, in, in elk nummer staan er wel vier artikelen over haar. En artikelen van meerdere pagina's. Met gigantisch veel foto's. En ze is ook getrouwd geweest met Peter Andre. Oh, die ja, ja. komt ook uit Brighton. En uh, dat is ook een enorme celebrity. Ja, maar een enorme six-pack uh, heeft hij. Ja, hij ja, is enorm is, afgetraind. Ja, hij is gewoon in de gewoon hier over straat. Te die loopt hier gewoon over straat. Geen probleem. Wow. En zij neemt dan bodyguards mee. En, en dan ontstaat er ook wel weer wat reuring. En dat is ook een beetje het gekke van Engeland. Het is een beetje een dubbel gevoel rond celebrities. Het is een beetje van doe maar normaal. Mm -hmm. Dat Nederlands van gewoon. Kijk, er wonen ontzettend veel bekende mensen hier in Brighton. Adeel ja. woont bij mij op de hoek. Echt waar? Uh, ja, ja. Oh, doe haar de, de groeten. Ja, ik zal het doen. Ja, ik ken haar echt Robert een beetje. Smith. Robert Smith van de, de, de Cure. De je wel? Robert Smith van de Cure ken je? Um, die ken ik. Ja, die, ik weet wie het is. Maar Adele ja, ken ik echt. Nick Cave en zo. Nee, in ieder geval. Ik zal Adele echt de groeten mee doen. Maar die mensen die gewoon over straat. En dat is allemaal helemaal normaal. En dan af en toe dan is er een enorme opstoot... Met politie en weet ik wat. En dat is dan een of ander Big Brother sterretje. <lacht> en dat levert dan weer ontzettend veel gedoe op. Snap je? Dus het is een beetje dubbel. Maar wat gek dat, dat in Brighton dan die, die sterren gewoon over straat kunnen lopen. Want het is niet Londen. Um, nee, maar het zit nog met Londen aan de zee, hè, Brighton. Het is een soort, uh, je bent er ook met de trein mee zo in Londen. Heel veel bekende Engelsen wonen in Brighton. Ja. Of als ze heel erg rijk zijn, iets ten noorden van Brighton. Um, in de Downs, in de uh, gigantische villa's. Um, mm. Dus ja, het stikt hier van de celebrities. Dat kan ik niet ontkennen. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat als je ergens anders in een dorpje in Engeland bent... dat die, die sterren niet zomaar over straat kunnen lopen. Nou, um, Brad Pitt en Angelina Jolie die moesten een film opnemen in een grote Londense studio. En dan huren ze een huisje uh, ergens op het platteland in een dorpje... En daar kunnen ze dan gewoon heel ongestoord hun gang gaan. En, en dat, ja, dat is ook heel Engels. Je moet ook niet Maar het is wel Later raar. Want dat ze... je van slag bent. Nee, maar, maar het is toch gek. Want zij verkopen echt heel veel bladen... waar al die verhalen breed ja. uitgemeten staan over die sterren. Ja. En, en dat ze dan als ze, als ze die sterren in het echt zien... dat ze dan uh, haast niet reageren. Ja. Dat is heel dubbel. Ja. Ik, ik weet niet of jij Nick Cave kent. Ik ken hem ja, wel. Ja, zeker, Nick zeker. Cave in the backseat. Hè. Ik ben een groot fan en bewonderaar. Ja. Extreme muziek, vooral in de jaren 80, 90. Die loopt hier over straat met zijn zoontje en ik loop vlak achter hem. En uh, dan komt er iemand op hem af. Een, iemand, en die zegt: Oh, Nick Cave. You're brilliant. Je bent briljant. En dan zegt hij: Thank you. En dan loopt ze dus gewoon door. En die man loopt ook gewoon door. Dat is grappig. Het is gewoon. Ja. Lekker lekker Engels. Ja, ja maar in, in Nederland... Uh, ik ben een beetje bekend dan. Uh, merk je dat als je in Amsterdam of Rotterdam woont... Uh, of loopt. Ik woon dan in, in Amsterdam. Dan heb je echt nergens last van. Maar zodra je in bijvoorbeeld Enschede of uh, Groningen... Dan, dan, dan worden mensen echt wel zenuwachtiger. En uh, willen ze de hele tijd op de foto. Ja, maar in maar Engeland dat is dat dus eigenlijk overal... Dat, dat je gewoon relaxed kan, uh, kan leven. Ja, maar wat ik dus zeg... Die bladenvullers, waar je het net ook over had. Die bladen zijn natuurlijk vol. Mm. Maar dat is toch weer een ander slag celebrity, denk ik dan. Dat zijn inderdaad de... de he, je hebt hier ook allerlei de Voice of en uh, Big Brother en ja. he, de reality-shows, de talentenshows. shows Ik was een keer in Harrods in het grote warenhuis in Londen. En ineens begon op de food-afdeling iedereen te gillen, althans een gedeelte. En dan kwam er ook een sterretje van de trap af. <laughs> en na vier jaar uh, de hello en de oké okay gelezen te hebben bij de kapper dacht ik van, ja, waarschijnlijk is het iemand uit Big Brother. Maar dat is dan een heel ander garnituur. Maar dat zorgt er wel voor, dat type sterretje, dat de Engelse jongeren, meisjes, zich helemaal verliezen en gaan schreeuwen en gillen. Ja. Maar het is in principe heel erg on-Engels om dat te doen. Je mag iemand bewonderen, je mag het ook zeggen, maar daarna knik je vriendelijk en loop je door. Dat is wel mooi eigenlijk, hè? Ze, hebben, ze, ze houden altijd stijl Ja, nou... Ja. Giet er veertig bier in in een. Oh ja, ja, ja, een dat klopt, ja, ja, dat is ook weer Engeland. Maar dan moeten we ja, misschien ja. een andere keer maar over. Gaan dan is het mooie en uh, de wereld. Ja, ja, ja, ja. ja, Engeland staat volgens mij tweede na Finland. Dat was het laatst uh, in, in Maar dan, een kijk, ze zijn heel beschaafd, maar het is een dun laagje die beschaving. Ja, maar de, bij de allerbekendste celebrities zijn natuurlijk de, de mensen van het koningshuis. Ja, ja. Harry ja, ik, en, en consorten. Hoe heet zijn broertje ook okay, weer, William? Ja. Ja. ja, William zien we vaak in Brighton. Maar omdat hij voorbij vliegt, hij zit nu in Afghanistan geloof ik, maar hij vliegt in een van die helikopters van de militaire kustwacht. Mm -hmm. En daar halen ze drenkelingen mee uit zee. En, en? de zee bij Brighton, ik uh, kijk er vanuit mijn raam op uit, dat is een hele ruige zee met gevaarlijke stromingen. En het uh, prinsje moet dus vrij regelmatig met zijn helikopter daar uh, mensen uit zee uh, uh, plukken. Maar ben jij dan zo rijk dat je daar woont? <laughs> Ja, nou, dat is een grote serieus vraag. Het ja, klinkt als een heel, heel duur, duur plaatje. Als het, het Koningshuis loopt er rond en Nick Cave en Vetborst Tim, weet ik wel. Er wonen heel erg rijke mensen in Brighton. En er wonen ook heel erg arme mensen in Brighton. <laughs> en jij zit er een beetje tussenin. Nou ja, en dan aan de, aan, de, aan de slechte kant van de streep in het midden, zou ik maar zeggen. <laughs> hey, en doet, doet jij dat persoonlijk dan iets als je zo'n bekend iemand ziet? Um, Nick Cave, ja. Ja, dat, en wat doe jij ik, Robert, dan? Smith, Robert Smith van The Cure. Ja, dat is de man. Ik heb, ik heb in, in, in 1986 stond ik kwijlend vooraan uh, op pingpop. Uh, omdat de Robert The Cure daar speelde. Ja, nee. Maar ik, wat ik doe is knikken en, uh, en doorlopen. Niet een praatje met ze maken. Nee, dat is echt zo uncool. Dat kan je echt niet maken hier. Ja, maar je kan toch wel zeggen dat ze briljant zijn. Dat is, ja, maar dat... Nee, ja. Ik, ik zou je vertellen uit ervaring. een Beetje ervaring. Dat uh, vinden mensen altijd leuk. Ja, dat, dat doe ik ook dan. Maar ik haat het toch. de volgende keer als ik Robert Smit tegenkom... dan zal ik zeggen, ik heb al je platen. En dan zegt hij, oh, ben jij dat. <laughs> Dankjewel. En uh, ik zou zeggen, zet nog even een plaatje op van uh, Nick Cave bijvoorbeeld. Oké, okay, graag doen. Wij gaan uh, een ander plaatje luisteren, namelijk van Gloria Estefan. En uh, zij gaat uh, swingen met de Kunga.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 Ja, Estefan met uh, Conga. Nou, het eerste uur zit er alweer bijna op. We hebben een hoop geleerd. Namelijk uh, dat honden en katten in Engeland heilig zijn. Dat je in sommige winkels een grote kartonnen doos hebt staan... Uh, waarin je dan kattenvoer of hondenvoer kan gooien. Dat dan aan de zwerfkatten en honden gegeven wordt. Interessant, interessant. En in Italië, daar hebben ze eigenlijk bijna geen, uh, geen huisdieren. Behalve als je dan wat olijfbomen hebt staan... dan koop je wat... Uh, ezels om het werk te doen. En in Bangladesh hebben alleen hele rijke mensen een hond... En uh, die hond is dan heel dik. En daar uh, loopt dan een heel dun hulpje naast. Want het is ook echt niet chic om uh, je hond zelf uit te laten. Daar heb je gewoon je mensen voor. Het is daar echt een statussymbool. En we hadden het over celebrities. En uh, nou, waar ik echt verbaasd over was... is dat je in Engeland gewoon als celebrity... ook al ben je van het Koningshuis of ook al ben je Nick Cave... of ook al ben je Fatboy Slim... dat je daar gewoon zo over straat kan lopen. En dat mensen... Misschien zeggen, you are brilliant, en dan uh, weer verder lopen. Maar dat zie je helemaal niet lastig vallen. En dat mensen als Brad Pitt en Angelina Jolie... dat die daar gewoon op het platteland... Kunnen wonen. Uh, en we leerden dat uh, je in Italië een omstreden celebrity bent. Als je uh, een show wint waarin je dan hulpje mag zijn van een presentator, dan moet je in je bikini daar, daarnaast gaan staan en dan mag je hem allemaal uh, dingen aan gaan geven. En uh, we hadden het nog over celebrities in, uh, dat weet ik even niet meer in één keer kwijt. Uh, in de tweede uur gaan we weer een hele hoop uh, te weten komen. We gaan namelijk naar de Filipijnen. We gaan naar Australië en we gaan naar China. We gaan het hebben over hoe mensen dansen. En dat aan de hand van een dansverbod op de Malediven. De Malediven, daar mag je gewoon niet meer dansen. Dus Niet stiekem in je huis, niet op straat, niet in clubs. Niet meer dansen. Uh, en we gaan het hebben over geneeswijzen en rituelen. In China kan ik me daar wel wat wonderlijke dingen bij voorstellen. Ja.